Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij een brand in Tilburg is een dode gevonden. Het is nog niet duidelijk of het een man of een vrouw is. De brandweer trof de dode rond middernacht aan... nadat het vuur op de 16e etage van een flat was geblust. Politie en brandweer doen onderzoek in de Tilburgse flat. Over wie het slachtoffer is en waardoor de brand is ontstaan... wordt later meer bekendgemaakt. Apple en Samsung hebben een jarenlange strijd over patentrechten beëindigd. Apple beschuldigde Samsung ervan dat het bedrijf het ontwerp van de iPhone en de iPad had gekopieerd. In 2012 verplichtte een rechtbank in Californië Samsung... tot het betalen van een miljard dollar aan schadevergoeding aan Apple. Maar Samsung ging daartegen in beroep. En ook in andere landen stonden de techconcerns verschillende keren voor een rechter. De meeste zaken vielen uit in het voordeel van Apple. Nu hebben de bedrijven een schikking getroffen. Wat daarin staat is niet bekendgemaakt. Polen heeft onverwachte omstreden holocaustwet afgezwakt. Die werd in februari ingevoerd en maakte het strafbaar om Polen te beschuldigen van medeplichtigheid aan jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Ook werd het verboden om te spreken van Poolse concentratiekampen. Door de wetswijziging wordt overtreding nu niet langer gezien als een misdaad en staan er geen straffen meer op. Israël heeft al positief gereageerd. Volgens dat land maakte de wet het onmogelijk om te spreken over Polen... die medeplichtig waren aan de jodenvervolging. Het treinverkeer in en rond Brussel is de afgelopen avond opnieuw verstoord door jongeren. Die gooiden, net als de avond ervoor, vanaf een brug met stenen naar treinen. Het Belgische treinbedrijf NNBS legde het treinverkeer rond Brussel zeker een half uur stil. Het weer, vannacht vrijwel onbewolkt, 12 tot 15 graden... De komende dag bijna overal vol op zon en opnieuw zomerswarm. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 De allergrootste kerstdits. Hoor je op ZFM. ZFM.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 For the mix of cheese ZFM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 ik zei, nee, je meisje komt me storen. Pak je handen kom naar voren. Ik ga eventjes eerlijk zijn. Maar toen ik wakker werd vanmorgen, dacht ik maar één ding: ik vond gisteravond fijn. Het ritme van Zandvoort op 106,9. FM.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 It's been a wonderful December Cry no more, cry no more Though the hallway catches light You will reach a corner where you strongly fight. We're in the shadow At this place they know the game Outside the world will turn and feel the same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 Where yeah. yeah. do